12 uur. Het NOS Journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Derde overlevende gevonden op cruiseschip. SP zet opmars voort in Peilingen en politie schiet op Overvallers Casino. Het weer, de bewolking lost geleidelijk op. Het wordt 4 graden in het oosten en 6 in het westen. Morgen en dinsdag zonnig en het wordt 2 tot 4 graden. In de nachten vriest het licht. De brandweer heeft een derde overlevende gevonden... op het gekapzeisde Italiaanse cruiseschip de Costa Concordia. Het schip voer vrijdagavond bij het eiland Giglio... in de Middellandse Zee op een rots. En kapseisde. Correspondent Andrea Vrede, hoe is de overlevende eraan toe? Nou, hij is nog niet echt uit het schip getrokken... maar het schijnt wel redelijk goed met hem te gaan. Hij heeft zijn been gebroken, zijn de berichten. Het is een, het is een Italiaan, dus het is zelfs een lid van de bemanning. Begrijpen een hoog lid van de bemanning... die dus waarschijnlijk omdat hij zijn been gebroken had... het schip niet eerder heeft kunnen verlaten.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 In een andere peiling stijgt de SP ook, maar lang niet zo sterk als bij de hond. In de politieke barometer van Sinoveet krijgen de socialisten 22 zetels. De grootste partij blijft de VVD met 35 zetels. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. vn secretaris Ban Ki-moon doet opnieuw een oproep aan Syrië... om geen geweld meer te gebruiken tegen zijn burgers. Stop met het geweld, stop met het doden van uw mensen... zei de VN-topman in een directe boodschap aan president Assad... De opstand in Syrië duurt al tien maanden. In zijn oproep benadrukt Ban Ki-moon dat het geweld tot niets leidt. Hij spreekt van een doodlopende weg. Intussen kondigt de Syrische regering een nieuwe amnestieregeling aan. De regeling geldt volgens het staatspersbureau voor mensen die tijdens de opstand een misdaad hebben begaan. Volgens de Verenigde Naties zitten er meer dan 14.000 mensen in de gevangenis die tijdens de opstand zijn gearresteerd. In Hoofddorp heeft de politie geschoten op twee overvallers van een casino. Jeroen de Groot van de politie, goedemiddag. Goedemiddag. Waarom hebben de agenten geschoten? Nou, We hadden de, de melding gekregen dat er een gewapende overval was. En op het moment dat deze gewapende overvallers naar buiten kwamen... gaven, ze geen, gaven zij geen gehoor aan het verzoek om, om zich over te geven. En toen is er door de, door de politie geschoten. En hoe wist u dat er een overval was? Wij hadden te horen gekregen dat er een overval zou plaatsvinden. En hebben toen meteen uh, de directe omgeving van het casino afgezet. En zijn daar, daar naartoe gegaan uiteraard. En hoe is het met de overvaller? De overvaller is uh, direct naar het ziekenhuis uh, vervoerd. Hij is uh, gewond geraakt en uh, verkeert op dit moment uh, buiten levensgevaar. En de andere overvaller, want ze waren er met z'n tweeën? Ze waren er met z'n drieën. Er waren er drie overvallers. En andere twee overvallers die zijn uh, aangehouden uh, door, door ons en overgebracht naar het bureau. En kunt u daar wat meer over vertellen wie ze zijn? Nee, we zijn op dit moment bezig met een onderzoek. En uh, dat is in volle gang. Dus uh, lopend het onderzoek kan ik daar op dit moment nog niet zo heel veel inhoudelijk over, uh, over meedelen. Jeroen de Groot van de politie, dank u wel. Graag gedaan. In de buurt van de Overijsselse plaats Hardenberg... is een man omgekomen na een aanrijding met een politieauto. De politie was op weg naar Koevoorden na een melding over ongeregeldheden in een café. Het is uh, vanochtend uh, vroeg gebeurd. Een uh, politieauto die uh, onderweg was naar een melding op de N34... Uh, heeft daar een persoon aangereden die plotseling uh, de weg op liep... En de man van 21 overleed ter plaatse. Het is nog niet duidelijk hoe hard de politieauto reed toen het ongeluk gebeurde. De Rijksrecherche onderzoekt de zaak.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 Op het festival Noorderslag is de jaarlijkse popprijs uitgereikt. Voor de belangrijkste bijdrage aan de Nederlandse popmuziek. De winnaar de Amsterdamse rappers van de jeugd van tegenwoordig. En de jury noemt ze een zeldzaam eh, aanstekelijk viertal. Dat zich heeft bewezen als inspirator voor raptalenten. En voor iedereen die van muziek houdt. Verslaggever Jeroen Wilaert sprak de rappers: En altijd is er die volkomen asinele, door funk gedragen muziek. De popprijs 2011 is wat de jeugd van Deggen. Geen oeuvreprijs voor 50 jaar Golden Earring... maar een award voor de muziek van nu... De jeugd van tegenwoordig, wat gebeurd? Uh, nou, we hebben net die poprijs uh, ontvangen voor, uh, ik denk, drie ijzersterke albums en uh, een hele rits aan prachtige optredens dus op meerdere festivals en poppodia in de Benelux. En in Spanje, op Curaçao. En wat, waar was New York? Waar was Punt. Het gaat gewoon over nu. Het gaat over nu. En, uh, um... En iedereen uh, komt altijd met vroeger, weet je wel, de golden earringen en zo. Ze zeggen ook dat de popmuziek uh, stilstaat en uh, allemaal op retro is, maar dat is niet zo met jullie. Niks staat stil, niks staat ooit stil, dat geloof, nou, dat geloof ik niet. Pantarij, oer en menai. Dat is een uh, Grieks. En dat betekent exact dat. het Niet blijft, alles beweegt. Rappend, hiphoppend aan de weg timmeren en toch uh, uit jullie nog enigszins onwennig van uh, een beetje raar toch zo'n prijs. Uh, nou, het is gewoon, uh, met alle respect hoor, uh, het is gewoon een beetje een archaïs ding natuurlijk. Ja, dat, dat, daar, daar ontkom je niet aan. Het is, het is een prijs uit een heel andere uh, muziekcultuur waar wij, uh, normaliter uh, ons in bevinden. Dus het... Maar je wil hem wel hebben. Ja, tuurlijk. Het is, het, het is, het is wel de, de, de muzikale gemeenschap, de, de muzikale milieu waar je, het, het hoogst haalbaar is in Nederland. Ja. En ik vind het ook vet dat het niet belangrijk is. Uh... Uh, hoeveel, hoeveel cd's je nou precies verkoopt, maar meer gewoon wat, wat je muziek doet en wat je muziek is en, uh, hoe je ermee en hoe je ermee omgaat en hoe, en hoe mensen daarop reageren. En dat, dat vind ik wel echt vet, want het geeft ook wel gewoon uh, iedereen weer een kansje gewoon, dat is ook wel hard. Vertel dan eens even in één woord wat het levensgevoel is van de jeugd van tegenwoordig. Lep. Oesters. <laughs> Champagne.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 Het weekend worden in Peking de wereldbekerwedstrijden baanwielrennen gereden. En de Nederlanders presteerden tot nu toe teleurstellend. Sebastian Timmerman, hoe is het vandaag gegaan? Nou, we zagen eigenlijk maar twee Nederlanders in actie... op deze laatste dag van de wereldbekerwedstrijd in Peking. Wouter Haan en Michael Vingeling, twee jonge gasten, 20 en 21 jaar oud, reden samen de koppelkoers... en deden dat eigenlijk best goed. Ze worden negende namelijk... in een behoorlijk sterk veld. De winst gaat naar Tsjechië... Vorig seizoen winnaars van de zilveren medaille bij het wereldkampioenschap in Apeldoorn. En de Tsjechen verslaan de Belgen de regerend Europees kampioen. En verder was het toch kommer en kwel voor de Nederlandse ploeg. Vooral afgelopen vrijdag was het dieptepunt met de teamsprinters bij de mannen. Hugo Haak, Matthijs Bugli en de speciaal voor die wedstrijd ingevlogen Teun Mulder... komen niet verder dan de zevende plaats, ook achter Polen... En dat betekent dat de Olympische kwalificatie verder weg is dan ooit. Polen is de grootste concurrent voor die Olympische kwalificatie. Maar het wordt in de laatste wereldbekerwedstrijd en het wereldkampioenschap in Australië... bijna ondoenlijk om die Polen nog voorbij te gaan. En dus zou het zomaar kunnen zijn dat we de teamsprinters niet gaan zien in Londen. Tim Veld deed het ook niet goed op het Omnium. Komt niet door de kwalificatie. En daardoor wordt het ook op dat onderdeel heel erg moeilijk... om de Olympische Spelen van Londen te gaan behalen. Dus zou het zomaar kunnen zijn dat we komende zomer... bij die Olympische Spelen in plaats van de tien onderdelen... maar op negen of acht onderdelen Nederlanders in actie gaan zien. Tennis dan. Jarko Niemen heeft het tennis-toernooi van Sydney gewonnen. De Fin versloeg in de finale de Fransman Julien Beneteau in twee sets. En opvallend was dat Niemen zich in Sydney pas via de kwalificaties had geplaatst voor het hoofdtoernooi. Sydney geldt als laatste voorbereiding op de Australian Open dat morgen begint. Nog één keer de hoofdpunten. Derde overlevende gevonden op Italiaans cruiseschip. Nog tientallen opvarenden vermist. SP in peiling van Maurice de Hond even groot als VVD. De partij staat nu op 30 zetels. De PVV verliest. En politie schiet overvaller Casino neer. Maar hij is buiten levensgevaar. Tot zover dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de perstribune van Omroep Max. Kies voor een van de hoogste rentes van Nederland.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 de perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, welkom bij de perstribune. Het programma waarin we terugkijken op de afgelopen mediaan sportweek. Na ene te gast Geert Kuiper, voormalig topsprinter. Voormalig topsprinter bij het schaatsen. Vandaag de dag trainer bij de TVM-ploeg en columnist bij de Volkskrant. Dit uur Ed van Tijn, oud-politicus van de Partij van de Arbeid. Maar hij maakt deze week ook zijn opwachting in een nieuw televisieprogramma van Omroep Max krassen, knarren. En we gaan ook weer Cassie kijken met uh, tv recensent Ron Gouwen. Ron, wat was het voor tv-week? Nou, over het tv-jaar moet duidelijk nog een beetje op gang komen. Er gebeurde weinig spraakmakens, Maar gelukkig zijn de Nederlandse programmamakers er niet vies van... om van een mug een olifant te maken. Majesteitsgennis, verslaggevers drugs laten gebruiken... Mart Smeets kwaad maken. Het was weer ouderwets, alles voor de kijkcijfers. Onze vliegende kip, Jules van der Wart, is... Uh... Uiteraard op pad. Ja, Govert, ik ben in Den Haag bij de vlak vlakbij de koning. En daar gaan we ooievaar stellen. En dat doen we met mensen van de Stichting, maar ook met een Bronde Hagenaar die heel veel wedstrijden voor Ado Den Haag heeft gespeeld. Dus uh, tot zometeen. En verder houden u ook op de hoogte van de ontwikkelingen van de schaatsers. Uh, ja, dat dacht u, het EK in Boedapest, maar dat is dit weekend niet hoor. Dat was vorige week. En nee, we gaan natuurlijk over schaatsen uh, praten, zometeen na heen. Gast op de perstribune, Ed van Tijn, uh, oud-minister van Binnenlandse Zaken, oud-burgemeester van uh, Amsterdam. Uh, goedemiddag, meneer Van Tijn. Goedemiddag. Ja, eigenlijk een leven lang uh, in de publieke sector uh, werkzaam geweest, uh, als ik dat zo snel even scan. Hè. Ja, nou, aan het eind uh, niet. Toen ben ik nog wetenschapper geweest. Ja. Uh, heb mij verdienstelijk gemaakt voor de Nederlandse reissector. Dus uh, uiteindelijk uh, heb ik ook nog iets buiten uh, ja. de publieke sector gezien. Ja. En de publieke sector had mijn hart natuurlijk. Dat begrijp ik, want u bent begonnen bij de W.A.D. Bekman Stichting, ja. een wetenschappelijk bureau. Ja. Partij van de Arbeid. Ja. ja. Dus uh, wetenschapper uh, in het begin en aan het eind ook nog uh, colleges uh, voor, uh, voor, voor volle zalen. Ja. ja. Hoe gaat het met u? Want uh, we hebben u een tijdje niet, uh, niet gehoord. Nou, ik. Uh... Het leidt een rustig leven. Ik schrijf veel, lees veel. Want om het schrijven moet je ook kunnen lezen natuurlijk. En... Uh... Ik hou me een beetje op afstand van wat de actuele politiek betreft. Hmm. Maar als je, zoals nu in het nieuws hoort... SP net zo groot als VVD. Samen uh, de, per partij dus 30 zetels. Uh, Roemer en, en Rutte samen 60. Zijn dat dingen waarvan u denkt oh interessant of is dat verwaaid? Ik denk... Uh... Dat had je toch niet kunnen voorspellen dat mijn partij klein links zou worden. We noemden de SP vroeger ja. klein links. Nu zijn de rollen omgedraaid. En uh, wat vindt u daarvan? Ik vind het treurig. Ik vind het treurig. En uh, ik zie uh, mijn partij, de Partij van het helemaal wegleiden. En uh, nou, dat gaat mij aan het hart natuurlijk. Als je daar je uh, uh, bijna een halve eeuw je voor hebt ingezet... Ja. En, uh, er blijft niks van over. Hebt gaat... u heb ook, heb ook een idee hoe het komt dat de partij zo wegleidt? Uh, analyseert u dat? Ja, ik analyseer dat. Huh? Uh, nou, weinig visie, weinig uh, personality. Dan bedoelt uh, u Job Henal? Ja, ik, dat is een geweldige man. Hij was ook een uh, kanjer van de burgemeester. Maar als politicus uh, komt hij niet echt over. Dat kan nog altijd gebeuren. Ja, gelooft u dat? In? Ik geloof dat, ja, maar ik weet het niet zeker. Nee, nee maar goed, zijn positie ligt natuurlijk permanent onder vuur. Hè? Ja. Er wordt gezegd, ja, Cohen loopt aan de Polonaise, moet hij niet doen. Past niet bij hem, maar is het ook de man van de visie? Is dit de man die de partij nu nodig heeft en voor de komende jaren? Het, is, het zou een uitstekende minister-president zijn. En daar hoop ik nog altijd op. Dat als de kansen keren dat hij weer zich als bestuurder kan manifesteren. Want dat is een kracht. En, maar ik zie het nog niet gauw gebeuren. En uw laatste wapenfeit in de politiek, ik neem u even mee terug... was uh, de nacht die naar u werd genoemd, 23 maart 2005... Een jarenlange strijd voor de gekozen burgemeester wordt door Ed van Tijn in één lange dag teniet gedaan. De kritiek van de PvdA is simpel en snoeihard. Waarom moeten we de gemeente definiëren door de stratjaar? De graaf komt met forse toezeggingen. Niet alle burgemeesters gaan in 2006 de laan uit. Maar alleen de 25 grote steden krijgen een gekozen burgemeester. Keer op keer pendelt dan PvdA-woordvoerder van Tijn op en neer naar zijn fractiekamer. Maar zijn besluit staat vast. Wij stemmen dus tegen. Na de nacht van Wiegel is de nacht van Van Tijn alweer de tweede keer... dat D66 met lege handen de Senaat moet verlaten. En het ging om de gekozen burgemeester... PvdA stemde met u als woordvoerder tegen... Tom de Graaf moest aftreden als minister. Hoe kijkt u daarop terug, op zo'n uh, zo wapenfeit? Nou, daar ben ik helemaal niet blij mee. Uh, ik vind dat Tom de Graaf onnodig uh, stijf was. In dat debat het uh, wetsontwerp was onvoldoende voorbereid. Het moest overhaast worden ingevoerd. En uh, dat ging ons aan het hart. De Senaat kijkt naar de deugdelijkheid van de wetgeving. En naar de uitvoerbaarheid. En we zagen ook de nationale politie dichterbij komen: een politie waarin burgemeesters helemaal geen rol spelen. En dat was ook een argument dat uh, ons heel zwaar ja. op de maag lag. Dus, al met al, uh, vonden we ons als Senaat uh, slecht behandeld. Ze dachten, nou, daar lopen we even overheen. En het ging me daarom ook aan het hart, omdat... Ik... Want u was in, we in wezen wel voor een gekozen burgemeester? Ja, al tientallen jaar. De, de hele ontwikkeling, zoals die nu is... naar een burgemeester die aangewezen wordt door de gemeenteraad... is een ontwikkeling waar ik me hard voor uh, heb ingezet. Als minister, maar ook als uh, parlementariër. Dus ik was helemaal niet blij met deze uitkomst. Nee. Uh, maar ja, er waren alleen maar verliezers. De, de minister had niet hoeven aftreden. Dat hadden we. de eerste kamer stuurt geen ministers naar huis. Maar, maar ja, hij pakte zijn kroonjuweel af. Ik pakte een van zijn twee ja. kroonjuwelen af. En het andere kroonjuweel werd door dus zijn eigen partij afgepakt. Dat was een herziening van het kiesstelsel. voor het referendum. Nee, het kiest zelf. Oh, echt het kiest zelf? Ja ja. ja. ja, maar doet, doet het u uh, als mens op zo'n moment iets... dat je dus een minister uh, het bos instuurt? Want het was einde uh, politieke carrière van uh, Ton de Graaf. Nee, dat doet niks. Nee? Dat, ik, er is wel gezegd dat ik een rekening met hem te vereffenen zou... dat was helemaal niet waar. Ik mocht Tom de Graaf heel graag. Ik kende hem al heel lang. Uh, het ging mij om, om de zaak... Ja. Hij had een grote fout gemaakt door campagne te gaan voeren... al nog voordat de gekozen burgemeester in de Senaat aan de orde was gesteld. En dat... Uh, als je zag wie er allemaal al warm liepen om die functie te gaan bekleden... Ja. sloeg de schikje om het hart geen populisme uh, onder de burgemeesters... Dat was eigenlijk mijn grootste ja. angst. Zeg, nu zit u uh, komende week in een televisieprogramma... genaamd Krasse knarren, bij Onderhoek ja. Max. Ja. Met andere Krasse Knarren. Ja. Ik, of, ik heb uh, de aflevering gisteren even mogen bekijken. Aflevering 1, John Leddy, Mimi Kok, uh, Henk van der Horst... Ja. Marie-Cécile Moerdijk. Uh, wat doet u om in zo'n programma op te treden? Uh, want daar word je dan voor gevraagd. Uh, oh, ik ben een Krasse knar." En dan? Wat, wat hebben ze moeite moeten doen om u over te halen? Nou, eigenlijk niet zoveel. Ik vind het niet erg om krassekener te zijn. Ik vind het ook je wordt het erg. vanzelf. Ja, je het vanzelf. b lag het nooit zo voor de hand dat ik zo oud zou worden. Dus nu ik het ben, ben ik heel dankbaar. En uh, het, uh, ik kende geen van de andere nee. deelnemers. En ik vond het wel een, een spannend avontuur. Het ja. was ook avontuurlijk. Ja, dan, ja, ik zou me ook kunnen voorstellen dat je zegt: van, ja, Hallo, als ik naar de televisie ben, uh, u bent 77, waar zou ik aan beginnen? Ja, dat had ik natuurlijk. Lekker thuis blijven, een ja. kopje koffie aan de krant en klaar. Ja. En maar, een boek schrijven. Maar zo zit ik niet. In nee? elkaar. Ik, ik, uh, ik zie dat langskomen. Ik zeg moeilijk, nee. Ik dacht, nou, laat ja. me eens kijken. Ja. Meneer Valtijn, wij vragen onze. We komen straks uitvoerig op dat programma terug, hoor. Uh, wij vragen onze gasten altijd: uh, wat is je nieuws van deze week? W waar komt u dan op uit? Nou, ik kom uit op die uh, Amerikaanse soldaten die uh, de, hun slachtoffers nog eens een keer onderpisten. Ja, dat schuwelijke beelden. Dat vond ik zulke afschuwelijke beelden. Ja. En dat doen ze dan namens uh, het Westen, doen ze namens ons, de waarden en normen van de Westen. Nou, ik vond het afgrijselijk. We hebben een geluidsfragmentje. Op internet is een film opgedoken waarin Amerikaanse mariniers plassen over de lichamen van gedode Taliban-strijders. Mariniers zijn in uniform en maken denigerende opmerkingen. Het zou gaan om Amerikaanse sluipschutters... die vorig jaar actief waren in Afghanistan. En in dat land is met grote verontwaardiging gereageerd op het filmpje. Het hoofd van de NAVO-missie in Afghanistan noemde de beelden walgelijk... en niet in overeenstemming met de waarden van de Amerikaanse strijdkrachten. Ja, het zijn, uh, het zijn excessen van vandaag de dag in een oorlog. Uh, maar uh, we verbazen ons erover. Maar u hebt oorlog aan de lijve ondervonden... Het is vreselijk van alle tijden, dit, dit, dit soort dingen. Het moet ook in alle tijden bestreden worden. Ja. Je moet uh, de dood respecteren. Uh, als mensen slachtoffer zijn... dan uh, strijk je de vlag. Uh, zoals ik me ook uh, enorm geërgerd heb... toen uh, de, de aanslag op... Uh, uh, de, op New York. Op oh, 9-11. Ja. 9-11. Ja. Dat de hier en daar... Uh, uh, Arabische menigte... Uh, juichte... alsof ze net een doelpunt hadden gemaakt. Dat zijn afschuwelijke tafereelen. Uh, oorlog is van alle tijden. Maar ook in de oorlog... moet je respect hebben voor menselijk leven. En zeker voor de dood. Ik praat uh, straks graag uh, met u verder. De perstribune. Eerst even langs uh, wat zaken die opvielen in het medianieuws van deze week. Als iemand het deze week voor de kiezer kreeg in de media... dan was het wel de koningin. Het begon met uitlatingen van PVV-leider Wilders. Hij wond zich op over de hoofddoek die ze droeg in de moskee. Gebeurde tijdens staatsbezoek aan de Emiraten. Daarna kwam een satirisch filmpje in de wereld draait door... waar de illusie werd gewekt dat ze tijdens eerdere staatsbezoeken... aan uh, stammen op papua nieuw guinea zich ook zou hebben aangepast. Daar zou ze naakt zijn geweest. Werd er werd ook nog eens de indruk gewekt dat Beatrix een haarstukje zou dragen. Dat gebeurde in de drama-serie Beatrix Oranje onder vuur. Uiteindelijk kon de koningin het niet laten... om in ieder geval op de uitlating van Wilders kort te reageren. Nou, we hebben de koningin natuurlijk wel eerder in kersttoespraken horen pleiten... voor verdraagzaamheid en dat Geert Wilders daar dan boos over werd... en dat multiculti onzin noemde. Maar hier gaat het omgekeerd. De koningin reageert op de politieke mening van de PVV... en neemt woorden in de mond als dat is echt onzin. Ze had ook in algemene termen er iets over kunnen zeggen. Daar heeft ze niet voor gekozen. Dus dat is toch wel echt uniek? NOS-verslaggeefster Dominique van der Heijden. Uh, meneer Van Tijn... Uh... Is het zo uniek dat de koningin zich uitspreekt uh, met een zucht en onzin? Damelijk uniek, maar het is uh, gewoon een mens. Ja. En daar ben ik toch wel blij om. Ja, het is de staatshoofd dat uh, politiek niet verantwoordelijk is als ze spreekt. Daarom, nee. Dat is de regering. Ja, de, de, Rutte heeft daar, daarna goed uh, afgedekt. Maar er wordt ook wel gesuggereerd dat Rutte wat laat was met het afdekken. Hij was erg laat. Ja. Hij was erg laat. Maar het is natuurlijk een uh, non-issue. Het is helemaal niks. De koningin uh, legde uit dat in het, dat land wat ze bezocht... Uh, de vrouwenrechten helemaal niet onderdrukt worden. Laat staan door een ho hoofddoek. En verder ging het om goede manieren. Ja, en zo. ik vond bovendien... ik heb nog nooit iemand gezien... die een hoofddoek over een hoed deed. Nee, dat was uniek, ja. Ja, ja dat, dat vond een ik mode. Een prachtig gedaan. Ja. Zeg maar, u bent dus bij de koningin geweest natuurlijk. U, u, u, u, ook bij ja. de oude koningin. Je, je spreekt het staatshoofd. Uh, hoe, hoe, zou, hoe gaat dat dan? Kijk, als Wilders nu bij de koningin komt... Uh, ik, ik zou me voorstellen dat daar een ijzige sfeer hangt... als, als, als ooit zo'n ontmoeting moet plaatsvinden... Gaat dat dan ook zo? Dat denk ik wel, ja. Maar goed, het is aan hem om het ijs te breken. Ja, is dat zo? Wat moet je dan doen? Want dan kom je binnen bij de koningin. Je ja. Je moet elkaar een hand geven. Ik, ik kan mij niet in de positie van Wilders plaatsen. Nee, maar wel, wel, laten we zeggen, in zo'n setting. Je, je, je, je komt op audiëntie bij de koningin. Of je komt iets uitleggen of uh, iets, iets toelichten. Hoe gaat dat dan? Nou, normaal gesproken is dat uh, heel eenvoudig. Er ontstaat gewoon een gesprek. Ja, er zitten twee ja. mensen tegenover elkaar. Ja, ik heb uh, heel vaak uh, moeten opdraven omdat ik over de benoemingen ging. Ja. Ik was minister van Binnenlandse Zaken. Trouwens, als burgemeester kwam ik nog vaker uh, ja. over de vloer. En uh, dan zit er gewoon een gesprek plaats. En iedereen weet, uh, als iemand het staatsrecht kent, is het uh, de koningin. Ja. En iemand, ook als uh, kritische vragen heeft, dan weet iedereen op de tafel dat uh, minister uh, natuurlijk nooit zijn standpunt kan veranderen. Nee, maar het zijn geen uh, bibberende knieën bij de bewindslieden... tegenover nee. het staatshoofd. Nou, dat Doorgaans. verschilt per ja. bewindspersoon. Dat ik, denk ik, ja. ja. Ik ben er maar één keer. Ik, ik heb maar één persoon die uh, erbij geweest is en dat was ikzelf. Ja. Voelde zich wel op een gemak in het paleis? Uh, meer bij Beatrix dan bij uh, haar moeder. Ja, wat was het verschil? Dan? Een generatieverschil. Ja. Maar misschien uh, was de een wat zakelijker... En, en de ander dacht u, ja, wat, wat moet ik hierop antwoorden? Eh... Uh... Moet ik even denken. Okay. Zo zou gaan we... het kunnen zeggen. Ja. Ja. Nou, ja. Gaan, we, gaan we door met het media nieuws. Deze week werd bekend dat de uh, gestaakte bekerwedstrijd tussen Ajax en AZ... volgende week wordt overgespeeld voor een publiek dat uitsluitend bestaat... uit kinderen en hun begeleiders. Een verzoek om ook vrouwen en homo's toe te laten in het stadion... werd door de KNVB niet gehonoreerd. Jack Hals, Erik Dijkstra peilde in de wereldraad door de mening op het schoolplein. Wat vind je nou van zo'n oplossing? Niet erg, want ik ga er uh, nog een keer naartoe waarschijnlijk. Ja, het is een, best een goede oplossing, maar het is niet slim, want we hebben tijdens schooltijd gedaan. Zo om half drie, uur. de meeste scholen zijn om drie uur uit. Vorige week zeiden ook alle homo's: die zeiden ja, wij willen er ook wel naartoe eigenlijk. Het zijn ook mannen. Waarom waren die homo's <coughs> nou niet welkom bij deze wedstrijd? Uh, homo's onder de twaalf zijn welkom. Het zijn ook mensen. Ja, het is een gedoe. Jeroen Slop, de financiële directeur bij Ajax. U bent Ajax-fan, hè? Uh, meneer Van Tijn. Nou, Al niet 60 jaar. Ja, maar ik kan er niet heen. Ajax-AZ. Nee, ik kan er nee, niet in. Dat vind ik niet erg. Ik slaap wel eens de oh, okay. Deze week werd bekend dat de Nederlandse film het in 2011... uitzonderlijk goed heeft gedaan in de bios. Films uit Holland halen een gezamenlijk marktaandeel van 22 procent. Dat was al tientallen jaren niet meer zo hoog geweest. Vooral films als Goetje Vrouwen, Nova Zembla en de Heinekenontvoering... Eh, hebben veel bezoekers getrokken. Toch zijn filmmakers huiverig voor de toekomst. De bezuinigingen treffen mogelijk ook de filmindustrie. Vanavond gaat in ieder geval een grote Nederlandse speelfilm in première. Er wordt veel van verwacht. Suskind over de Duitse Jood Walter Suskind, Duitse Jood uit Nederlandse ouders... die ongeveer 600 uh, uh, Joodse kinderen aan de jodenvervolging heeft kunnen laten ontsnappen. Een fragmentje uit die film. Laat ik jullie voorstellen, heer Walter Zuskind. We worden van raad aangesteld om hier die leiding te ondernemen. Samen staan wij voor de taak om de dingen hier soepel te laten verlopen. Los! Rustig. Het is alleen man, kinderen. Godverdomme man, zo roeien ons uit! Ik kan niet weg. Nog niet. Ik moet er wel mee doorgaan. Kapot gaan we toch? fragment uit de film van Suuskind... met de acteur Jeroen Spitsbergen in de rol van Walter Suuskind. Uh, u bent erbij betrokken geweest, meneer Van Tuin, bij de totstandkoming van die film? Nou, ik zat in het comité van aanbeveling of van advies. Ik weet ja. niet precies hoe ze dat En Hoe kwam u en, daarin terecht? Om, uh, dat weet ik niet. Ze hebben mij gevraagd. Maar ja. de uh, story van Walter Suuskind... Uh, ken ik me altijd goed omdat mijn vader in zijn staf zat. Mijn vader heeft in de Hol Schouwburg gewerkt. En heeft mij ook gered ja, en vanuit de... die positie. Want u zat in Westerbork als, als, als jongetje, jong ja. kind. Hè. Ja, was u, 6, ik was 7, toen acht. 8. Acht 8 jaar. En vervolgens uh, haalt uw vader u eruit. Hoe ging dat? En weet u dat uh, is, uh, uh, ziet u dat beeld nog voor u, hoe dat ging? Ja, ik zie dat uh, niet zozeer. Mijn vader. mijn vader had een sperre. Dat betekent dat hij op straat mocht? Uh, dat betekent dat hij even nog niet gedeporteerd zou worden. Ja. Hij had een baantje in de Hollandse Schouwer. Ja. En uh, om die reden mochten mijn moeder en ik terug naar Amsterdam. Maar dat waren spelletjes. Want uh, drie dagen later was er al een gazia. Uh, wij waren opgenomen in het George ziekenhuis. En de uh, Gazia heeft mijn vader... Uh, ons met een ambulance uit die razzia gehaald. En toen is een lange onderduik uh, begonnen... langs allerlei ad adressen. Dus uh, de Walter Suskind story in de Hollandse Schouwer... Uh, dat gaat mij door merg en been. Ja, en toch gaat u vanavond ook naar de première weer van die ja. film, hè? voor de zoveelste keer. Ik heb hem al drie keer ja. gezien, ja. En wat vindt u van de film? Ik vind hem fantastisch. Ik vind hem fantastisch. Het is uh, een prachtige film. Heel goed gespeeld. Uh, ook authentiek. Ik herken alles. Uh, ik heb ook in die beestenwagen gezeten. Uh, ik ken die scènes. Maar is dat niet opnieuw een kwelling ook voor u? Ja, het is een zelfkwelling. Ja. En... Uh, maar ik vind dat dat moet. De, nu komt voor het eerst de vraag naar boven... die uh, nog altijd door historici uh, uh, wordt uh, afgewimpeld. Uh, waarom heeft niemand zich in die tijd afgevraagd... wat er met, uh, met al die joden na Westerbork gebeurde? terwijl het toch links en rechts... Hebt u zelf een antwoord op die vraag? Nou, ik ben daar uh, mee bezig. Ik ben zelf een boek nu weer aan het schrijven. Onder andere over dit probleem. Uh, Lou de Jong, die ik praat gewoon hoog achter, Die schrijft, ja, het was een soort van verdringing. Uh, nou, dat kan ik me best voorstellen... Het nieuws van de gaskamer zo erg is dat uh, men zich daarvoor afsloot. Lou de Jong was onze nationale geschiedschrijver, ja. maar in de oorlog werkte hij voor Radio Oranje. En ja. uh, zat hij uh, in de waaier van de uitgeweken koningin. Ja. ja, en wat ik niet begrijp is dat de historicus Lou de Jong uh, de zaak ook heeft verdrongen. Dat het toen heeft verdrongen. De hele familie was betrokken, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat is een menselijk uh, mechanisme. Maar dat je tientallen jaren later als uh, chroniqueur ja. van het hele gebeuren nog ook, ook nog verdrinkt, ja. daar, daar heb ik nooit bij gekund. Vindt u, want dat is nu weer in de, de publiciteit gekomen, in, in de actualiteit, naar aanleiding van een boek, dat er door de Nederlandse regering excuus zou moeten worden gemaakt? Nou, dan kan ik geen... over nagedacht. Het kan me geen bal schelen. Dat is waardeloos. Een regering die nu nog excuses maakt. Ik gaf dat Kok een keer een half woord gezegd Daar kopen we allemaal niks voor. Dat, uh, de, er is heel lang onderhandeld over financiële genoegdoening. En uh, daar koop je ook allemaal niks voor. Het gaat om de feiten. Hoe waren de feiten? Waarom uh, heeft. Heeft uh, Londen, de Nederlandse regering in Londen, nooit in, uh, voor Radio Oranje gewezen op het feit dat uh, Joden vernietigd zouden worden? Dat er veel meer gedaan zou moeten worden om ze onder te laten. Buiken. Naïviteit of bewust? Uh, dat wil ik weten. Ja. Dat moeten historici kunnen uitvinden. Ja. En dat is genegeerd tot nu toe. De oorverdovende stilte. Uh, ik wijs u nog even ook op het mooie boek van Mark Schelkens, zojuist in OVT besproken over Walter Suskind, Hoe een zakenman honderden Joodse kinderen uit handen van de nazi's redden. En op de televisie vanavond profiel over diezelfde Suskind. Straks praat ik verder met Ed van Tijn... en horen we de wekelijkse tv-recensie van Ron van Gouwen in Cassie kijken. Maar eerst even langs Jules van der Wart, Vliegende Kiep. Hij de mooiste sportverhalen. de mooiste sportverhalen. De Vliegende, de vliegende Kiep. Monique, ik ben vanochtend al geweest te uh, tellen oefaars, 28 ooievaars. Nou, het voordeel is dat heel veel ooievaars ook geringd zijn. Daarom... Over het, je zult het misschien niet uh, begrijpen, maar we staan bij de ooievaarstelling uh, in Den Haag. Uh, het is het nationaal uh, weekend, uh, gisteren zaterdag. En uh, vandaag uh, worden geteld, onder andere in Meppel en in Den Haag, waar wij zijn. Waar wij zijn. En ik sta met Lex schoenmaker, want ja, ja, eigenlijk ben jij hoofd-ooievaar, denk ik, een beetje. <laughs> nou, ik lijk wel een beetje op een oievaar zoals ik nu loop, hoor. Maar, uh... Kun je op één been staan? Ja, ik kan nou niet meer. Ja, ja nou ja, goed, uh, rood-zwart, dat is wel belangrijk. Nee, ja, kijk, uh, wij, ik, wij in Den Haag hebben natuurlijk wat met oievaar. Omdat hij uh, ja, bij ADO in het tenu zit. En in het Wapen van Den Haag. het Wapen van Den Haag zit ook een hooijverijer. Ja. Maar uh, ja, ik wist niet veel van een hooijverijer. Zelfs alleen dat ik vroeg gebracht ben door een hooijverijer. Heb je een vraag aan deze dames? Want uh, ja, die weten er alles van. Monique of uh, Caroline? Nou ja, ik had zover een vraag dat het uh, toch wel, uh, vind ik, hier een unieke plaats is. Uh, dat ze zo uh, makkelijk uh, ja, zich uh, voortplanten. Maar dat schijnt niet zo makkelijk te zijn, hè? Nou, ja, het is sowieso een heel mooi uh, stukje natuur hier zo uh, in Den Haag. Haag. Je ziet aan een en haalt ze weg. Ja, we zitten aan de Weg bij Rijgersbergen. Vlak naast, ja, vlak naast de koningin, Vlak naast de koningin. Maar ja, eigenlijk kunnen we het nu op dit moment geen Rijgersbergen noemen, maar meer Ooievaarsbergen. Omdat er veel meer ooievaars hier op dit mooie stukje veld zitten. En ja, de Haagse vogelbescherming die maakt zich sterk om dit stukje ook mooi groen te houden. Zodat niet alleen wij daarvan kunnen genieten, maar dat ook de ooievaar daarvan kan genieten. En dus weer kindertjes kan rondbrengen, om het zo maar even te zeggen. Ja, ja, ja dat zou mooi zijn. Nou ja, maar goed, kijk, natuurlijk, hier is een heel, heel mooi stuk houdt. Uh, hij is een bos, dus uh, de koningin woont hier. Dus dat zal wel allemaal wel uh, een mooi gebied blijven, want dat is natuurlijk wel belangrijk om die uh, vogels uh, op een dusdanige manier te beschermen uh, dat, dat zou ook weer terugkomen, want dat is het allerbelangrijkste. Het is al natuurlijk uniek dat je hier in Nederland een uh, hele OEVA-serie hebt. Dus dat, uh, ja, ik vind het wel uh, zeer interessant. Ja, het doet jou ook wel wat. Ik bedoel, het staat in het wapen, maar het is ook een mooie vogel. Ja, het is een mooie vogel, ja. Ja, er zijn al meer mooie vogels. Ik, als ik af en toe zie de buis, dat vind ik ook een mooie vogel. Maar met vogels heb ik wel, want ik heb vroeger ook wel eens vogels gehad. Ja, maar, maar ja, toen zijn we... Fourier. Fourier, ja. Toen liet mevrouw de deur openstaan. Alle vogels weg. Wat had je dan? <laughs> ik had uh, kanaries. Daar komen, nu die, komen daar nu die groene halsbandpakketen vandaan, dus. Weet, wat ja, wat uh, weet uh, we weten dat ook uh, meteen. We probleem dat ook meteen. Monique, ja, uh, probleem uh, ja, opgelost ja, zijn er heel veel ja. In het Zuiderpark ja. zaten die heel veel, maar ik denk dat iemand dat uh, losgelaten heeft. Maar dat, uh, moeten er wel heel veel losgelaten zijn, hè, om, om zo'n grote kolonie te krijgen. Een mannetje en een vrouwtje is natuurlijk voldoende. Dat is genoeg. Die planten ja. zich hiervoor, het is geen probleem. Maar nou dwalen we af van de halsbandpakket, want dat is ja. een ander probleem. Ja, we zijn hier voor de ooievaars. zijn niet voor de de, de bedoeling is dat in heel Nederland uh, dit weekend de ooievaars geteld worden. Zodat we meer uh, voor de statistieken weten uh, hoe het gaat met de ooievaar. En hoeveel daar in de winter achterblijft. Want eigenlijk zouden we willen dat die ooievaar gewoon zoals vroeger naar nou, het zuiden trekt. He, dat is de normale situatie. Lekker aan het eind uh, ja, september. Ja, net als wij. ja, Wij houden ook van de warmte. Ja, ja. Lekker ja, maar, uh, eten. Maar ja, dat was de trek, wat... maar nu is het zo mooi in Nederland. En dan blijf je vanzelf uh, wat meer in Nederland hangen. Ja, klimaatomstandigheden ja. veranderen natuurlijk. En wat je aan vogels ziet, bijvoorbeeld aan de halswampakiet, maar ook nu vooral aan de ooievaar is... Een ooievaar past zich heel gemakkelijk aan als een situatie verandert. Uh, je zal het uh, misschien nu ook zien, inderdaad, de winters worden warmer over het algemeen gesproken. Er is voldoende voedsel en voor de ooievaar is dat eigenlijk voldoende om hier te blijven. Sommige Aljevaars trekken wel weg. Die uh, vinden gewoon hun weg naar het zuiden. Maar er zijn er dus een aantal die hier blijven. En voor de ja, meeste is dat ook... Uh, ADO, ...ook dat uh, emblemen uh, in het... Uh, eh, ...er zijn spelers die blijven en er zijn spelers die vertrekken. Ja. Zo is het ook. daar gaan we zo meteen in de tweede uur... ...gaan we het daar even verder over hebben. Dat is mooi. Zul, daar komen we straks weer bij jou terug. Te gast op de perstribune Ed van Tijn... Uh, ja, meneer Vertijn, u deed mee aan het programma Krasse Knarren. En u zei: Ja, als ik een vraag word, dat vind ik leuk, dan zeg ja. ik ja. Maar ik heb toevallig dan gisteren even die aflevering 1, die komende week wordt uitgezonden, mogen bekijken. Denk ja, ja. Je gaat ook gelijk een soort van medisch circuit in, uh, Sarai, een beetje testen. Ja. Wat nou, ze dat bij vond u? ik wel leuk. Ja. ja. Wat testen ze bij u? Nou, twee dingen. A, mijn fysieke conditie. En B, mijn uh, geestelijke gesteldheid. Echt waar? Ja. Ja, met, met geheugen. En, en dat laatste was dik voor elkaar. Gelukkig? Dik voor ja. elkaar. Maar het puntje van zorg is de eerste dan: dat u uh, fysiek ietsje uh, minder bent. Ja, ik loop wat moeilijker. Ja. Uh, dat als je 40 jaar teruggaat. Want dat is de kern van het programma. Zeker, wat ze proberen u, uh, dat moeten we inderdaad even zeggen. Uh, ze proberen u aan het eind, als je uit dat huis gaat... weer wat fitter te laten voelen en wat meer zoals toen in de jaren zeventig. Ja. ja, ze gaan helemaal terug naar de jaren zeventig. Ja. Dus het hele huis was ingericht als de jaren zeventig. Wij waren natuurlijk ook mensen uit de jaren zeventig. Ja. We spraken over de jaren zeventig. We, we kunnen een fragmentje laten horen wat er gebeurt in de villa met... Uh dit gezelschap dat elkaar niet kende uit andere circuits. Ed heeft koffie gezet. Dat is op zich al iets nieuws, want thuis is diezelfde die verzorgd wordt. Ik heb gekookte ja. melk erin gedaan. Prima. Ik ga een borreltje uh, graag. Oh. Dat kan al wel, hè? Ja, tuurlijk. Terwijl de mannen de keuken verkennen, nadert de laatste deelnemster de villa. Ik ben gecharmeerd van de mensen die meedoen. En voor de rest heb ik me laten wijsmaken. En dan hoop ik dat dat waar is. Dat je ervan opknapt. Dus ik ben ontzettend benieuwd. Welkom, welkom. Wel is hier. Hallo. Wij kennen. We hebben vroeger, maar het was heel vroeger. Heel lang geleden. Dag. Dag. Mimi. Marie-Cécile. Ja. Ik ben Ed. En ik ben Marie-Cécile. Leuk, Ja, ik, ik vind het mooi. Het kussen hele... bij afscheid. Ja, ik, ik, dit was. Oh, Kent natuurlijk. <hijen> is dat gelukt, het kussen bij afscheid? Want jullie hebben daar nou ja, een week dat is een beetje gezeten, hè? Dat is gelukt? Ja? ja. Ook wel tussendoor. Kijk, want je raakt toch zeer bevriend met elkaar. Nou kan. ja, dat is wat, het kan ook mislopen, natuurlijk. Het kan hartstikke oh, mislopen. Daar wil ik helemaal niks mee te maken hebben. Ja, het kan hartstikke mislopen. Ja. Maar het liep niet mis. Nee. Dag mevrouw uh, Marie-Christine Moerdijk, goeiemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, praat, is hier. Ik praat een beetje kreupel, want ik ben verkouden. Ach. Oh. Ja. Sorry. Ja. Ik ben uh, coloratuur-sopraan, maar vandaag ben ik bas. <laughs> nou ja, ik zou zeggen, geen goed moment om te zoenen waar we net over gesproken hebben. Dan moet je dan ben, maar dat even heb, niet. dat hebben we. Wel gehad. Ik hè? begreep het, ja. En dat heb ik ook onthouden. Nou, kijk zo. Ja, dat <laughs> was een mooi moment. Ja, wat leuk. Zeg, uh, wat jullie hebben daar dan een week contact met elkaar en dan, dan valt de club uh, uiteen. Bent u in het zwarte gat gevallen? Vond u jammer dat het afgelopen was? Uh, ik vond het erg leuk, maar ik heb, ben meteen weer in het achterstallige gedoken, want... Week van huis bent, dan ligt er weer een heleboel te wachten, natuurlijk. Hè? Ja, dat begrijp ik, maar. Maar ja. ah, ik heb het een hele leuke week gevonden. Ja, maar... het, was, het was ook verrassend, omdat we, zoals het dan heet, allemaal uit verschillende disciplines waren. Maar toch, uh, het, is, het is allemaal heel vloeiend verlopen. En mm -hmm. <coughs> ik ben ja. benieuwd of het waar is. Dat we ervan opknappen, dat is gewoon niet... Ja, dan mogen we, dat mogen we niet verklappen natuurlijk. Tenminste, nee, dat ja, ik ook het niet. is heel verleidelijk om aan u te vragen... of u zich beter voelde dan toen u erin ging. Nee, maar ja. ik ben wel... Uh, ik heb wel veel genoeg be beleefd. Juist aan die... Uh, aan die Ja, ja, nou ja, ja, ja, de geest moet scherp blijven natuurlijk. Uh, ja, ja, ja. Had u het gevoel toen u dat huis uitging, uh, ja, ik voel me toch iets anders dan toen ik erin ging, iets beter? Uh, nee, precies hetzelfde. Maar ik ben altijd al optimaal, dus waarom zou ik nog beter moeten worden? <laughs> en u, was de oude, u bent de oudste in het gezelschap geweest, hè? Uh, ja. ja, 82. Ik mag het verklappen, want het wordt op televisie gewoon gezegd, zo meteen. Ja, ja, ja, dat is prima. Ja. Ja. En wat is, voor u, uh, wat is voor u nou de herinnering aan, aan die week samen zijn... met Ed van Tijn, Henk van der Horst, Mimi Kok en John Leddy? Het heel voortreffelijke gezelschap. <coughs> Sorry. Uh, de, ja, laat ik maar zeggen, de gelijkgestemdheid. Want er was ook televisie, daar konden we programma's op aansluiten... Van Tijn knikt, maar ligt u eens toe, we hadden genoeg aan, me aan elkaar. Hè? Nou, ik moet even zeggen dat Marie-Cécile is dan wel de oudste en de enige die met een rollator liep, maar ze was een wervelwind. Ja. Ze was een wervelwind, ze heel ja. vaak beheerst. Ze... Ja. Maar dat zijn, dat, zijn van, dat zijn van die mensen, die, ja, die nemen, maakt de leeftijd niet uit, die nemen het voortouw en, die, en ja, die ontplooien maar initiatieven. Ja, ja dat is altijd in een groep. Hè? Ja. Ja, ik ben de wervelwind op de rollator. <laughs> <laughs> maar zo voel ik me ook. Ik voel mij tot alles in staat. En ik heb elke dag geweldig veel zin in de dag. En ik barst hm. van de plannen die ik allemaal hoop te kunnen maken ja. nog. Dus ik ben een gretige lever. En had u geen last van dat Big Brother gevoel... Uh, dat je toch uh, nee. min of meer permanente camera op je gericht hebt? Nou, nee, kijk. Wij, zijn, wij waren allemaal camera's gewend. En we, je kunt je ervoor... <coughs> pardon. Je kunt je er uh, in zekere mate ja. voor afsluiten. Je weet dat ze er zijn, maar je ziet ze niet. En zo hebben ze zich ook gedragen. Want ik had zonder respect voor die camera- en geluidsmensen... Ja. die torsen die gigantische apparaat... Ja. 20, 30 kilo op uitverstokte aan. <laughs> ja. Een ja. De hele dag jaar. door. Echt waar? Je, maar meneer Vertijn, kun je dan wel jezelf blijven? Vergeet je die aanwezigheid dan? Nou, ik had de eerste avond grote moeite. Ja. Toen gingen we voor het eerst dineren. dineren. Ja. Met z'n vijf ja. om de tafel. En ik moest niet alleen wennen aan... De collega's, maar ook aan die camera's die op zich gericht waren. Oh. Maar en dat ja, was de volgende af, dag over. Ja. Ik had er helemaal geen last van. Nee, dat heb ik gemerkt. Hmm. En ik ben uh, net zo vrij postig geweest om uh, zodat als, als er geen opname waren om met de jongens te praten, omdat ik hmm. vond dat ze zo zware arbeid verrichten en zo prachtig, stil aanwezig waren en tevens afwezig ik had er geen last van. Ik nee. kon wel de bakten van Bovendien ging ik enorm op in het gezelschap vooral van meneer Fontein natuurlijk. Ach, oh, kijk. Wat moet ja. ik daar nou van die... Nou ja, of, of we gaan het terugzien op televisie. Wat, wat gebeurt ja, er allemaal? Nou. Ja, dat waar mag je het zeggen. Jazeker. Nou ja, we gaan kijken. Ik dank u wel, uh, mevrouw Moerdijk. Beterschap uh, met u wel. uw verkoudheid. Uh, dank en u wel. Ik zeg er nog even bij, Krasse Knarren, dinsdag 7 januari, half negen Nederland 1. Was er nog wat op tv deze week? Kassie kijken met Ron Vergouwen. Hilversum is na een lange kerstvakantie voor het grootste deel weer terug aan het werk. Maar qua nieuws was het toch nog een beetje lauw deze week. Tja, en dan moet je een beetje creatief zijn als programmamaker. Zo had schaatsheld Sven Kramer vorige week een topweekend... maar heel Boulevard ontdekte daar dan toch weer een persoonlijk drama in. Ja, ik heb nog best wel moeilijke periode gehad en uh, ja, snel zo terug kan komen is natuurlijk alleen maar uh, echt super. Wanneer uh, kreeg je felicitaties van de Omi? Uh, ja, snel. Het is in Londen, dus uh, ik zie hem over een tijdje pas weer. Ja. Dat is even banen. Ja, dat is zeker balen. Ja. Enige smetje op je overwinning? Nou, zeker geen smetje op mijn overwinning. Ja, lekker positief weer. En wat het in zo'n nieuwsluwe week ook altijd goed doet, is participerende journalistiek. Lekker een journalist verschillende soorten drugs laten uitproberen. Maar we beginnen met het verbod op de druk kat. En dit is het dus. En deze blaadje moet ik dus gaan eten. Dus ik zou zeggen, eet smakelijk. <tie> Wilson heeft doorgezet. is nu ongeveer een uur aan het kouwen. Merk je er al iets van? Ja, ik was eerst een beetje misselijk. Net, maar het werkt wel. Je krijgt er echt een heel ander gevoel van in je lijf. Ja, er waren nog meer journaals waar ze op hetzelfde idee waren gekomen. Een verslaggever op kat laten kouwen. En die van NOS op 3 was minder avontuurlijk. Uren kouwen om wat te merken... Dat heb ik het in ieder geval niet voor over. We herkennen in de reportages wel gelijk de lafaards onder de verslaggevers. Of gewoon journalisten die hun werk wel serieus nemen natuurlijk. Je wordt toch zo stond als een ranaal? <laughs> nou ja, stond is het niet. Het is meer een soort qua wat het doet. Doe eens. Uh, Nou, ik heb, ik, ik heb ook gehoord dat het, uh, ik weet niet of het gerucht is, maar ook de seksuele prestaties zou verhogen. Dus laten we even wachten tot een ander moment. Ik bedoel, we moeten nog even een tijdje door in deze uitzending. Ja, en als je echt niet meer weet waar je het over moet hebben... dan ga je natuurlijk gewoon mensen feliciteren met hun verjaardag. En ook dat idee was niet echt origineel deze week. Hij is naar eigen zeggen een man zonder grijstinten. 65 wordt hij Mart Smeets, boegbeeld van Studio Sport. Dit is één Vandaag. Ja, in deze speciale tv draai door, eren wij Mart Smeets. Mart Smeets dan, hij viert feest vandaag, want de Studio Sport presentator is 65 geworden. Loket AOW. Hallo, je spreekt met Editie NL, RTL 4. Mijn heer. Ik spreek nog met Mart Smeets? Ja. Wij hadden vandaag een polletje op onze site. Weet een je pol, wel waar mensen ja? op kunnen stemmen. Ja. Met de vraag, Mart Smeets is 65, moet hij nu met pensioen? Ja? En 52% vindt eigenlijk wel dat je met pensioen moet. Ja, maar deze man zelf niet. Maar om je programma te vullen kun je natuurlijk ook altijd een nieuwe rubriek in het leven roepen. Zo kwam De Wereld Draait Door nu met rubriek 534 op de proppen. 21 december van dit jaar vergaat de wereld volgens de beroemde Maya-kalender althans. Laten we nu eens aannemen dat de oude Mexicanen gelijk hebben. Dan hebben we dus nog een klein jaar om iets van ons leven te maken. Wat moeten we dan nog zeker doen voordat deze wonderful world blijkbaar vergaat? We zullen het dit jaar, als het een beetje leuk blijft tenminste, veel gasten gaan vragen. Nou, nah, heel vernieuwend allemaal. Ja, Matthijs heeft de bezemde goed doorgehaald bij DWDD. Zo is deze dagelijkse irritatie nu gesneuveld. Is u ook iets opgevallen op tv of internet? Laat het ons weten. En maak kans op zo'n kekkenswetter. Hoe vind je dat? Uitstikkelbaars. Ja, en wat is daarvoor in de plaats gekomen? Is u ook iets opgevallen op tv of internet? Laat het ons weten via DWDD.nl. En maak kans op zo'n gerdse trui. Reken maar van gels. Ja, als maker moet je natuurlijk blijven vernieuwen, anders ontstaat er bij de kijker toch al snel verveling. Neem nou de Lode Leeuw van Tros Radar. Kijk, vroeger was het natuurlijk altijd genieten als er een chagrijnige BN'er... die prijs voor de meest irritante reclame in ontvangst nam. Maar dat trucje is inmiddels ook wel uitgewerkt. Welke snabbelaar deed u naar de afstandsbediening grijpen... en maakte zichzelf vorig jaar wel heel erg ongeloofwaardig? Ik zit er helemaal niet mee in mijn maag. Ik zie het niet als een uh, draai in mijn oren, maar... Ik zie het echt als een bevestiging dat ik ben wie ik ben. Alsjeblieft, hij is voor jou. Nou, ik ben de kijkers heel dankbaar. Ja, Johan Derksen was dat. En een trucje waarvan je hoopt dat het bij Pound snel is uitgewerkt... is het steeds weer voor de camera trekken van hersenloze Nederlanders. Helaas hadden ze daar deze week met een... Oe, oe, oe", roepende duivenjongen weer een hit mee te pakken. De duif, meneer. Nooit eerder werd een item in onze uitzending zoveel besproken. Tja, en wat zeggen wij dan? Never change a winning team. En daarom is hier Lloyd. Goedenavond. Goedenavond. Hoe, hoe, hoe. Wij zijn twee vrienden met een hart. Hoe, hoe, Gelukkig hebben we dan ook altijd nog een koningin waar we grappen over kunnen maken.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 Nou, je kunt zeggen wat je wil, maar een land waarbij we ons de hele week over dit soort dingen druk maken, volgens mij gaat het er eigenlijk best goed mee. Kassie kijken met Ron Vergouwen. En als u denkt, heb ik wat gemist deze week, hoe zit het? Op onze website kunt u de filmpjes terugzien. Die rare duivenmeneer bijvoorbeeld, of een satirische Beatrix-film uit de wereld draait door. De aanklikken, kassie kijken. Ed van Tijn, uh... Televisiekijker, bent u dat? Ja, ja, ja. ja veel heel kijken. Adem. En wat, wat heeft de belangstelling? Nou, met name de nieuwsrubriek Actualiteit. Ja. En daarnaast ook wel uh, thrillers. Kijk. Ja. ja. Ik hou van spanning. Ik begrijp het. Zeg maar, uh, uh, in, de, in die serie Krasse Knarre. Uh, uh, u houdt ook van roeien. En dat ja. doet u niet meer. Hè? Ja, dat is. is u hebt wel geroeid op jan. de bosbaan. Ik heb vijftig uh, jaar geroeid. Drie jaar wedstrijd en uh, daarna 47 jaar roeien. En ik mis dat geweldig. Daar heb ik erg veel aan te danken. Ja. Wat, wat hebt u daar aan te danken? Aan het dat, dat ik zo goed gefunctioneerd heb. Want ik kwam zwak, ziek en misselijk uit de oorlog. En heb mij letterlijk uh, daar uitgeroeid. Ja, letterlijk uitgeroeid. En dat, en dat is het nadeel van 77 zijn, hè? dat het niet meer kan. Ja, dat is ja. jammer. Ja, zonde. Zeg, ik maar... heb wel een roeiapparaat, maar dan ja. mis, je ja. mist het water. Het ja, tuurlijk, je zit thuis, dat zag ambtel. ik in die, in die krasse ja, ja, ja. ja, dat zien we dinsdag al, geloof ik, om vanaf half negen. Dan zit u thuis te roeien, maar Ja. Ja, maar dat is er, dan, zei, dan zeggen u erbij, ja, dan zie ik ook zes keer het uh, NOS-journaal. Ja, en enkele keer max. Ja. De, de geheugen trainen. maar ja, u zit al in de cryptogramma. Zeg, even in één, in één woord de oplossing bij Ajax uh, van Gaal-Kruif-kwestie. Uh, Wie zou het moeten doen, uh, volgens u? Uh, geen van Noem eens een andere naam. Geen van Ik ben voor Marco van Basten. Dat is een ja. hele evenwichtige man. Ja. En uh, aan hem de toekomst. Goed. We hebben nog uh, één iemand uh, die, die doet alsof, alsof die u is. Ja. Nu het vrijwel voor 199 zeker is dat Amsterdam over twee weken de organisatie van de Olympische Spelen 1992 krijgt toegewezen. Dacht ik dat het te verstandig was en de raadzaam ook om dat enthousiasme van de Amsterdammers vast te houden. En te proberen om ook de Olympische Winterspelen van 1996 naar Amsterdam te krijgen. Kees van Koten, kunt u daarom lachen? Ik kan daar vreselijk om lachen. Ja, hij doet het goed. Hij doet het goed. Ik heb één keer ook hem geïmiteerd hoe hij mij imiteerde. Dat was? Dat was in persoonlijke kring. Oh. Uh, dan heb ik een imitatie. Dan was ik gesminkt door zijn sminker. Uh, uh, ja, ik, ik was weg van. Welke ik er veel last van had. Ja. Zeg, en wordt het wat met de spelen? Denkt u naar uh, Amsterdam, Rotterdam 2028? Want u kent het verhaal uit 1984, toen Amsterdam met uw steun ook kandidaat was? Ja, we gaan het alleen redden als de bevolking enthousiaster is. Als de regering erachter staat. Als we een keuze maken. Tussen? Tussen Amsterdam en Rotterdam. Dan heeft Amsterdam de beste papieren. zou ik ook zeggen als oud-burgemeester. Omdat het 100 jaar later is. Ja? van 1928? Te... Ja. ja, dat zou... Dan, dat dan moet dan je toch overzien... niet 100 nee. jaar later met Rotterdam aankomen? Dat kan ook niet. Meneer Vertijn, ik vond het fijn dat u hier wilde zijn. Na het internationaal journaal tweede uur perstribune. En dan is de gast Geert Kuiper. Verder luisteren we wat er deze week op ons antwoordapparaat stond. Uh, als u uh, dingen opvallen, 035 677 -6001. En natuurlijk een blik op de Sportweek volgens Eddy en Evert. Dus graag tot zo dadelijk. Radio 1 verjongt. Donderdag voor iedereen vanaf 12 jaar bekervoetbal. Hey hey hey, wat gebeurt er hier? Want een van die supporters die valt de doelman van AZ ST bal aan. Ajax AZ. Dit is het moment. Moet de trainer hier het lef hebben om te zeggen: "We stoppen ermee." NOS langs de lijn. Donderdag om 2 uur Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Vanaf donderdag in Den Haag.